Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk krijgen huisartsen deze maand geen coronaprik meer in hun arm. Minister de Jonge had beloofd dat ze deze maand nog gevaccineerd zouden worden, maar hij wil nu toch wachten op een ander vaccin dat nog niet is goedgekeurd de huisartsen kwaad over, die eisten daarom... dat ze per direct 15.000 doses van het Pfizer-vaccin zouden krijgen. Daar gaat minister De Jonge dus niet in mee. Volgens hem zijn de vaccins van Pfizer bedoeld voor kwetsbare ouderen. De nieuwe anderhalve regel op middelbare scholen zorgt nu al voor problemen. De scholen zijn dicht door de lockdown... behalve voor kwetsbare leerlingen en de eindexamenklassen... Op deze Haagse school hebben ze meteen maatregelen genomen. De klassen zijn opgesplitst. Is dat wel even omschakelen, zegt Nivita. Ja, dat is heel erg wennen. Want de ene helft van de les, die wordt dan wel, daar staat dan wel een docent voor de klas. Maar de andere helft die zit in een ander loka lokaal. En daar wordt de les gestreamd. Dus het is, voor de klas die meekijkt via de stream is het wat lastiger om vragen te stellen. Maar ze is wel blij dat ze in ieder geval nog naar school mag. En dat ze haar vriendinnen nog kan zien. Wel op anderhalve meter natuurlijk. Reizigers uit Brazilië, Suriname, Bolivia en nog meer Zuid-Amerikaanse landen zijn vanaf morgen niet meer welkom in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft de regering daar besloten omdat ze zich zorgen maken over een nieuwe coronavariant die in Brazilië is opgedoken. Ruzies over kaartlezen en de route zijn voor veel stelletjes de normaalste zaak van de wereld. Maar twee deelnemers aan de beruchte Dakar Rally in Saoedi-Arabië hebben het wel heel bond gemaakt... Een van de coureurs was zo klaar met zijn navigator... dat hij hem midden in de woestijn uit liet stappen en keihard wegreed. De navigator werd uren later pas opgepikt door een andere auto. Het weer nog vanavond bijna overal droog. Er zijn wolken, maar ook opklaringen. Het gaat overal een paar graden vriezen. Morgen opnieuw veel grijs en in het noorden kans op hagel of natte sneeuw. Het wordt max 1 of 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AMB. Er staat een file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen. Bel 0800 1202 voor een afspraak bij jou in de buurt. Alleen zo bescherm je de mensen die het dichtst bij je staan... en voorkomen we dat het virus zich weer snel verspreidt.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 zijn we weer toegekomen aan het tweede uur van deze Alternative film vanaf de zolderkamer van deze studio. Want daar staat een, een, ja, een nieuw systeem. Wat, wat ik op dit moment een beetje aan het uitproberen ben. Want ja, er moet natuurlijk nog wel wat mee gebeuren. <coughs> ja, dat krijg je ook. Hè. Als je van toe een beetje heen en weer loopt... dan gebeuren er allerlei rare dingen. Van Vizenne Park. de Bohems, er zijn een band. Die jongens die komen uit Den Haag. Uh, net als bijvoorbeeld ook Temple Renegade. Want die komen straks nog een keer voorbij. Uh, dan Fallout in een akoestische versie. Dus dat uh, ga je zo horen. Ook uh, hoor je al even een ja, stiekem vooruitgang van uh, de nieuwe EP van Dayweaver. Uh, Bloodman hebben ze vooruitgeschoven. Uh, dus die uh, gaat uh, voorbij komen. En uh, natuurlijk zit er ook nog uh, de muziek die we vorige week eigenlijk ook nog uh, erin hadden zitten. Uh, bijvoorbeeld... Uh, onhot van de Emmy. En Ethan Huis uh, met Josephine. Dat zijn uh, nummers die ook uh, eigenlijk niet zo lang geleden zijn uitgebracht. Dus dat uh, maakt het dan weer een beetje gezellig. Deze alternative FM. Dus laten we dan ook maar uh, verder ermee gaan. Want dan komen we bij de categorie jarigen uh, uit. Want uh, ze, ze zijn er hier ook uh, geweest. Maar dan in, uh, in het, uh, de ruimte beneden. En er was ook nog helemaal geen sprake van een uh, quarantaine sessie of uh, lockdown sessie of wat dan ook. De dame in kwestie, dat is de frontvrouw van de band New Bliss, Renske van de Bongaard, want die is vandaag, ja... En ze hadden toen ooit ook al een hele mooie EP uitgebracht en geloof dat ze ook de, dit nummer akoestisch hebben gespeeld. Broken heet die. All night long Your smile is so lovely This is my favorite song Most people are sleeping What a waste of time Let's party forever And ever together Make love in our minds And when our face gets in, To me it's crystal clear There's something in the air And I need to get you here We niet helemaal zeker of dat nou het uh, geval was uh, geweest dat dit uh, ergens op een van die eerdere uh, nummers uh, te vinden was. Maar uh, op een van de eerdere albums of EP's, daar ben ik nog niet helemaal uit, van uh, Temple Renegade. Het is zoiets als uh, de quarantaine sessies, maar dan in een akoestisch jasje. Wat ik wel weet is dat dit uh, alles eerder is uitgebracht en daarom ben ik er nog even hopeloos op zoek naar nou, de plek waar ze dat hebben uitgebracht. Ik uh, zit even, even een beetje te zoeken in, het, uh, in mijn eigen uh, bibliotheekje... en dan zie ik het nog ergens uh, terugkomen. Maar ik weet wel heel zeker dat uh, Fallout ergens uh, uitgebracht is... Uh, onder een ander jasje. Dat, dat, dat sowieso. Dit is uh, Line in the Sand. Daar hebben ze eigenlijk, uh, want het is een stevige band die uh, Temple Renegade, hebben ze dus alles, uh, of een, uh, drie nummers, drie ton nummers hebben ze gewoon in een uh, akoestisch jasje gestoken. En dat uh, is dus wel duidelijk uh, te horen. Uh, New Bliss hebben we onder andere gedraaid. Uh, daarachter hebben we bijvoorbeeld ook uh, het nieuwe nummer Bloodman van Dayweaver. Die hoorde je ook. En dat heeft alles uh, te maken met een EP die aan het eind van deze maand uit gaat komen. Dat uh, is even het vooruitzicht. Volgende week uh, zitten we trouwens uh, gewoon uh, in uh, de studio beneden, want als het goed is gaat er gewoon weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, plaatsvinden. Dus die uh, komt uh, volgende week langs. Um, ik was nog niet helemaal klaar met dat lijstje wat ik uh, had uh, achter elkaar had zitten. We geloven vier nummers achter elkaar. Endless Night met de Electric Feathers. Je hebt je er ook nog tussendoor gehoord. Nou, uh, weer terug naar vorige week. Want vorige week had ik uh, op een gegeven moment Emmy. Emmy uh, studeert aan het uh, conservatorium in Haarlem, Dat is een, uh, in Holland, uh, moet je eigenlijk zeggen. Uh, maar daar uh, zit zij uh, ja, haar opleiding, haar muzikale opleiding uh, te volgen. En uh, we hadden, uh, vorig jaar hadden we ineens een heel album. En ineens, Emily uh, heeft doorgeschreven uh, met een aantal nummers. Heeft ze besloten om toch ook een EP uit uh, te gaan brengen? Ik geloof dat er al uh, drie nummers op uh, gaan komen. En dit is een uh, van die nummers uh, die erop uh, te vinden zal zijn: Het nummer dat heet On Hall. I'm to go A child in a better way van Labashida was dat, uh, die uh, False Flag uh, heeft uitgebracht. En Labashida die uh, dat was eigenlijk al een tijdje terug, want ze zaten ook in een van de uitzendingen van uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, ik meen zelfs in september, dus zo lang gaat het alweer terug. Uh, status Stated Shining heet het, uh, heet het album, wat ze daar hebben uitgebracht. En een van de... Uh, Mensen die de spil is eigenlijk bij La is Saskia van der Giezen. Uh, daarvoor hoorde je Ethan Huis met uh, Josephine. En uh, daarvoor, uh, nou ja, die is alweer verdwenen uit het lijstje. Dus ik uh, kan ook niet meer precies zien wie dat uh, geweest is. Uh, maar goed, uh, uh, neem van mij maar aan. Het is in ieder geval uh, nieuw. Nu uh, eventjes rustig aan, want uh, we hebben natuurlijk nog uh, uh, een lang werkje. En die gaan we dus nu laten horen. En dat is... Hey, ik denk dat er een lang werkje komt en dan komt er ineens bovenuit mijn, uh, mijn koptelefoon van Lacette. Nou, laten we die dan maar eventjes tussendoor uh, gooien. Don't want to give us up. There is just too much still going on. I linger in your heart. I'm tethered to your thoughts. We're so over. Iets te doen wat ik beter eigenlijk niet had kunnen doen. Ik zit al ergens een uh, volgend nummer uh, in te starten, maar uh, dat uh, ik zeg, ik maak de fouten, het systeem dus niet. Uh, de reden dus dat ik hier sta, uh, dat heeft uh, te maken dat ik uh, even aan het uitvinden ben en uitvogelen van hoe uh, dat uh, nieuwe uh, systeem is. Als je dus op locatie draait, nou ik draai op locatie, want ik zit op de zolderkamer van, uh, van, de, van de studio. Uh, allemaal om een beetje vlieguren te maken met dat, uh, met dat systeem. Wat ooit nog uh, ergens beneden ook het levenslicht dan moet gaan zien. Maar dan praten we toch wel ergens uh, in het uh, post-Zee-woordperiode, uh, denk ik. En voorlopig uh, zal dat nog wel eventjes duren voordat dat uh, ook hier zijn uh, beslag gaat, uh, gaat krijgen. Kras dus met You. Zou niks meer staan uh, bij een Amsterdam Dance Event, overigens. Daarvoor, Woven van uh, Lasset, uh, gaat eigenlijk min of meer... Over hoe uh, vervlochten uh, een relatie kan zijn en hoe je daar dan eigenlijk weer van moet ontworstelen. Nou, ik hoop eigenlijk uh, nu maar één ding dat hij dat ook, ook doet: fake van Lizzie's Lion. altijd van dit soort lange nummers. Eh, misschien worden het wel epische stukken later, maar goed, of het dat voor semisterio geldt, dat moeten we dan nog maar afwachten. Of ze dat ook nog landelijk dan voor elkaar krijgen. Het is een nummer van 8 minuten. Daarvoor hoorde je Lissy's Line, een band uit Zwolle. Die hebben ook het afgelopen jaar iets aan quarantaine sessies min of meer gedaan, wat er gaat. Dus... Uh, het is uh, bijna zover dat we aan het einde gekomen zijn aan deze alternatieve Vem op locatie. Wel te verstaan de zonnekamer van uh, de studio van uh, deze omroep. En al die mensen maar denken van, waar zit die nou? waar zit die Kopenhagen. Nou? Want ze zitten geheid een geheidbaar op ZFM Live te kijken. Nou, ik ben gewoon niet te vinden. Ik zit gewoon boven. Dus, en daar zitten geen webcams in ieder geval. We hebben er nog één. En die ene, die, die, die ga ik nu langzamerhand een beetje laten horen. Want die komt van het eerste album van een Volendamse band. En die Volendamse band heet Alaska. Ja, met actors en layers. Hebben ze eigenlijk een beetje hun doorbraak weten te, te krijgen? Uh, niet Actors Live, nee, het is de opvolger zelfs. En dat is um, Prospero. En daar zit natuurlijk ook een heel klein knipoogje richting Enio Morricone. Volgende week, dan is er dus weer gewoon een, uh, ja, een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Met waarschijnlijk alleen maar Noord-Hollandse dingen. Ik zeg tot volgende week en straks veel plezier misschien met Nashville Radio. Als ze tenminste nog geen uh, programma uh, hebben aangeleverd, dan is het gewoon non-stop. Dag hoor! Oh, come on, people, join our caravelle. Let's be friends our sun. up west, there's the we go, cause it's where we're from Don't fill us, Christ, fill us, birds.